Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM heeft geen bewijs gevonden dat er antisemitische leuzen zijn geroepen... bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. De actievoerders worden niet vervolgd. Het Centraal Joodse Overleg deed namens 15 mensen aangifte. Bij de opening van het museum begin maart zouden er antisemitische teksten naar hen zijn geroepen. Uit onderzoek van de politie bleek daarna niet dat dat ook echt is gebeurd. Het onderzoek wordt wel heropend als er bijvoorbeeld getuigen opduiken die zulke leuzen hebben gehoord. De problemen bij Vitesse zijn groot. De Arnhemse club heeft een schuld van 19 miljoen euro en dreigt op korte termijn de proflicentie kwijt te raken. Daarom organiseert de club een inzamelingsactie onder fans. Die is vandaag begonnen. De teller staat inmiddels op een half miljoen. Voormalig Vitesse-speler Theo Jansen, die betrokken is bij de actie, is blij. Je weet natuurlijk nooit uh, wat je precies kan verwachten. Maar dat er zoveel mensen uh, vanuit Arnhem en omstreken uh, geld doneren, uh, dat, is, uh, dat is heel goed nieuws. Vitesse zegt dat het geld op de rekening van de supportersvereniging wordt gestort. Als de club de licentie alsnog verliest, wordt het geld weer teruggestort. Hawaii is begonnen met het afbreken van de iconische haiku-trappen... die ook wel de Stairway to Heaven worden genoemd. De steile trappen zijn eigenlijk al sinds 1987 verboden voor publiek... maar worden toch nog steeds druk bezocht. Mijn collega Simone Langejan legt uit waarom de trappen nu worden afgebroken. Ze zagen ook echt, uh, zeker de afgelopen maanden, dat er gewoon nog steeds, steeds meer mensen bijkwamen. En dat heeft gewoon grote gevolgen. Niet alleen voor nou ja, het natuurgebied waar die trappen zeg maar, zich bevinden, maar ook voor de lokale bevolking. Mensen klommen echt over hekken heen, door tuinen heen, om uh, ja, maar die patrouilles te omzeilen. Hè, om niet uh, gevonden te worden, zeg maar. En uh, ja, het komt er eigenlijk allemaal op neer dat mensen heel graag uh, onderdeel willen zijn van uh, nou ja, het prachtige plaatje wat je daar bovenop krijgt. Met het afbreken van die trap komt daar nu dus een einde aan. Het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land pittige buien met ook kans op onweer. Morgen is het eerst bewolkt en nat, maar later droogt het op en breekt de zon nog even door. En een graad of 14 dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dance is, denk ik, een beetje in opmars hier in Nederland. Want The Void komt volgende week hier in deze studio. Uh, maar dit is niet The Void, dit is MGGM. Oftewel een samenwerking tussen Gerhard Heusingveld en Martine Bond. En beiden gaan wij straks terugkomen in uh, dit programma-gedeelte van Alternative FM. Geen live muziek, maar wel heel veel interviews uh, die er zijn. Uh, zoals straks met Joyce Martens. Uh, over haar nieuwste single Highway. En bovendien zal daar um, ook nog, als je dit uh, mist... het nog een keer worden uitgezonden... bij collega Fred Heij op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7. Ik zet hem gelijk meteen onder druk, maar goed. Uh, want uh, we hebben een gesprek opgenomen. En Fred gaat het ook nog eens uitzenden. Dus dat uh, uh, gebeurt dan op zaterdag. Dat uh, in dit uur en in dit, uh, in dit uur ook nog... een gesprek met Ethan Huis. En zoals gezegd... Nieuw materiaal van Martine Bond. Vorige week hebben ze dat uitgebracht. Na tien jaar weer een nieuwe single. Ga je straks in het volgende uur horen. En datzelfde geldt ook voor uh, Gerard Heusinkveld. Samen met zijn uh, partner in crime. Uh, Erik Harber met Uji en Jaan. Want die hebben sinds gisteren ook weer een nieuwe single. En die ga je dus straks ook horen. Dus dit was een samenwerking. Wat een heel mooi bruggetje slaat. Naar beiden die straks in dit uh, programma nog een keer uh, te horen zijn. Goed, dat is een beetje het, uh, het spoorboekje voor vanavond. Ja, want uh, ene Marcus van Dam vindt het nodig. En eigenlijk terecht ook, want hij staat bijna elke week staat hier klaar. Uh, om in ieder geval wat uh, voorbereidingen te treffen voor Bevrijdingspof. Want naast het feit dat hij ook hier actief is als de technische man, de Adrian Nui van, uh, deze, van dit uh, programma... Om maar even een hele mooie metafoor te gebruiken, is hij ook fotografisch onderliggen. en dat is de reden waarom die dus nu op het terrein van bevrijdingspoelen rondloopt. Zo simpel kan het zijn. Dan gaan we iets doen van een band die vorig jaar daar heeft mogen openen en dat is Lacet. En toen begonnen ze volgens mij ook met dit nummer. understand De zon, de maan, de sterren Alle dagen, iedere nacht Jouw zucht beweegt de wolken En uit weer biep het graan Jouw blik verlicht door die zon Steeds verder hier vandaan De leeuw die staat zijn jagen Als hij jouw hartklop hoort De nachtegaal bezingt jou de pracht die haar bekoort De rivier zij stopt met stromen En het riet zij u weer Een duizend gouden vlinders dalen Op je schouders neer Zacht beweegt mijn vinger Langs de lijnen van jouw mond De dagen raad verraadt de droom Waarin ik mij bevond Mijn adem streelt jouw wangen in jouw huid als loosgebaat Als ik Arcadia verlaat Als ik Arcadia verlaat Waar de bijen vrolijk zoemen En bieden honing aan Flamingo's staccato dansen en de rozen in bloei gaan staan De wilgen vormen zalen Een iraag voor jou Jouw zon verlicht mijn wereld En haar warmte verdrijft mijn kou Zacht beweegt mijn vier langs De rijden van jouw mond De dageraad raad verraadt de droom Waarin ik mij bevond Mijn adem streelt jouw wangen ...in jouw hart als loosgewaad. Als ik Arcadia verlaat. Hij is één keer hier geweest, maar wat een mooi single. Toon als van Milo. Als ik Arcadia verlaat. En ja, eerlijk is eerlijk, je denkt bij te beginnen... Het lijkt wel een beetje op Stairway to Heaven. Uh, dat, uh, dat doet mij daar een beetje aan denken. Maar als je dan op een gegeven moment het nummer zelf hoort. ja, Dan word je er toch weer helemaal stil van. Uh, hij is daar in staat toe. Omdat hij uh, dat gewoon heel goed kan. Hij komt uit Hamersfoort. Daar komt hij ongeveer uh, een beetje vandaan. Uh, daarvoor hoorde je Gaios van uh, Lassette, Die vorig jaar Bevrijdingspop uh, heeft mogen openen. Nu uh, tijd voor Joyce Martens. Ik kan uh, wat voor mezelf doen. Want uh, middenin is er ook nog een gesprek. Wat ik uh, met haar heb. Maar we gaan eerst naar een vorige single van haar luisteren. You, you make me happier than I've ever been before. I laid my eyes on you and you jumped. I made myself a promise I would keep all of my life Wherever you go, wherever you're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 Donderdagavond, en morgen komt er weer een nieuwe single uit van Joyce Martens. Geen onbekende. Uh, niet alleen in dit uh, programma, maar ook uh, bij collega Fred Heij, die op de zaterdagmiddag uh, wel eens zit, op tussen vijf en zeven. Maar Joyce is uh, weer uh, bezig met uh, nieuw materiaal, en dat is de reden waarom we ook even haar aan de telefoon hebben. Goedenavond, Joyce. Hallo. Hallo. Uh, allereerst uh, even de, de persoonlijke gesteldheid, want ik heb begrepen, uh, wat ik uh, ook in de uitzending bij Fred Heij heb gehoord, dat je een beetje in de lappenmand zit. Ja, ik, uh, ik lig nu zo'n vijf weken zeg maar plat en uh, vermoedelijk met een hernia, maar in ieder geval dus met klachten in mijn onderrug en recht mijn rechterbeen. Hmm. Het gaat helemaal uit en uh, inmiddels gaat het een beetje bij deze vooruit, maar... Uh, ja, niet uh, waar ik eigenlijk hoop uh, te willen zijn. Uh, ja. want dat betreft uh, heb ik een beetje moeite met rust rustnemen. Ja. Beperkt je dat ook in, in bepaalde dingen? Zoals als je bijvoorbeeld bezig bent met... Nou ja, uh, er kan zomaar iets in je opkomen. En dat je dat dan ergens... Ja, hoe, hoe los je dat dan op? En qua muziek bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Dus uh, met, uh, met het creatieve uh, maakproces en noem maar op. Al dat soort dingen meer. What? Ja, nou inmiddels kan ik wel weer een klein beetje spelen. Want het, het, het zitten is vrij pijnlijk. Liggen gaat goed. Af en toe, uh, ja, dat is het meest pijnloos, zeg maar. Ik kan wel stukjes lopen. Mm. Maar zitten was echt een drama. Dat doe ik in het begin maar een minuut vol. Dus ik heb ook echt een paar weken helemaal niet kunnen spelen. En dat vond ik best wel frustrerend. Mm. Ochtens heb ik wel dan een hele kleine Lukeanille. Dus nog kleiner dan dus een sopranino. Mm. een slagje kleiner dan een soprano, die is heel licht. Dus ik heb wel echt liggen daarmee gespeeld en zo. Dus dan kon ik af en toe toch een beetje muziek maken. Maar ja, het hele proces heeft eigenlijk wel een beetje stilgestaan. En nu uh, merk ik dat ik dat weer een beetje probeer op te pakken en ook weer mijn liedjes aan het spelen ben. Toch hopen dat ik uh, ja, eind van de maand weer een beetje naar podia kan. Uh, dat het allemaal weer gaat lopen. Maar uh, ja, het is even afwachten tot mijn uh, ja. reis op me toestaat. staat. Ja, uh, want, want uh, als je dan op een gegeven moment met zo'n kleine ukulele uh, dan zie ik in Huizen Martens, een hilarisch beeld uh, ontstaan van, van iets wat je aan het maken bent met een hele kleine ukulele. Lig je dan dus echt letterlijk met dat kleine ding dan iets te bedenken en te spelen? Ja, dat heb ik wel gedaan, inderdaad. Ja. Heb ik ook. Ik heb, toen ik weer kon zitten, heb ik het gefilmd. En dat heb ik ook op mijn Instagram gepost. Maar er is wel een heel klein stukje ontstaan toen ik letterlijk dus lag. Mm. Want ja, wat ik eigenlijk altijd wil doen... is alles wat ik tegenkom in mijn leven... dat, dat ga ik uiteindelijk verwerken in teksten... en ik uh, probeer daar muziek aan te koppelen. Dat is voor mij gewoon de manier om, om ook daar mijn weg een beetje in te vinden. Mm. Uh, en, die, en niet tegen mezelf te blijven vechten. Dus... Uh, ja dat, ja, dat is wel heel fijn als je dan toch wegen vindt om dat dan te doen. Ja, oké. Okay. Uh, dan even over jou zelf, over de, de muziek. Hoe loopt dat op dit moment? Hoe uh, wordt erop gereageerd? Ja, nou ja, dat is, uh, er komen echt wel mooie reacties binnen. Uh, ik ben zelf dan op, de, op Instagram vrij Actief en daar zijn wel een aantal mensen die... Uh, dat, ja, ...waar ik dan ook reacties echt van krijg van dat ze gewoon wel geraakt worden door wat ik schrijf en hoe ik dat breng. En uh, ik ben de laatste tijd ook wel veel meer bezig ook vooral mijn visie achter de liedjes te delen... ...omdat ik steeds meer uh, mezelf daar ook aan in het vinden ben en hoe ik in het leven sta. En dat wil ik heel erg naar voren brengen in de muziek. Dus het is voor mij eigenlijk breder dan alleen... Uh, dat liedje. En ik merk dat dat echt wel uh, sommige mensen raakt. En dat vind ik dan wel heel erg mooi. Ja, is dat een beetje uh, de wereld uh, door de ogen van Joyce Martens bekeken? En uh, kijk je ook bijvoorbeeld dan niet alleen naar jezelf... maar misschien ook uh, wat, wat er tegen je verteld wordt... en dat je denkt, hé, hey, daar zit een liedje in? Ja, soms wel. Dat, uh, dat is dus inderdaad met het nieuwe nummer... Uh, is dat wel een beetje op die manier ontstaan. Um... Want uh, dat heet dus Highway. En uh, dat komt morgen uit. Mm. En dat heb ik geschreven. Vorig jaar had ik een sessie met mijn coach. En uh, toen hebben we dus over een aantal dingen gesproken. Over ja, hoe ik mijn levensluiting bepaalde dingen aanpakken en waar ik tegenaan loop. Onder andere dat ik er dus uh, iemand ben die altijd doorgaat. Um, en die het moeilijk vindt om pauze te nemen en nee te zeggen tegen dingen. Niet omdat ik niet goed nee kan zeggen. Maar vooral eigenlijk omdat ik heel veel dingen leuk vind. En daar altijd heel blij van word. Lastig is om keuzes te maken. En daarin, wel ze regelmatig tegen mezelf aanloopt. Ik ben een van mijn draad kwijt eigenlijk. Ja, je loopt tegen bepaalde dingen aan en dat is eigenlijk. Maar wat ik ook. Dat heb ik verwerkt in dat nummer? En dat was, ja, ja. We kwam dus eigenlijk heel erg naar voren. Uh, wij voerden dus een gesprek tijdens die coachingsessie en dan hadden we het over dat heel. En dat, dat is denk ik heel herkenbaar voor heel veel mensen. Ik weet echt zeker dat ik daar niet de enige in ben. Ja. Dat we vaak geneigd zijn om ons leven te leiden alsof we op een snelweg zitten ja. uh, met honderden afslagen, maar altijd maar doorgaan. En er... ja, eigenlijk is het, als ik jou een beetje zo hoor, uh, heel erg metaforisch, dit nummer. Ja, dat, nou, dat is ook zo. Dus. Uh, en zo is dat ontstaan. En het letterlijk ook in een stukje uh, tekst in de zeg maar, bridge. zitten echt uh, zeg maar, zinnen die mijn coach toen tegen mij heeft gezegd. Die ik mm. weer uitgebouwd heb. Um, ja, dus wat, uh, dat is het, ik vond dat wel ook heel, uh, dat was heel leuk om te schrijven. En toen ik dat uh, teruggaf aan haar, zo haar dat liet weten en ook het laten horen. Toen was ze echt wel van: wow, weet je? Dat, uh, vind ik, dat vond ze heel bijzonder. Nou zeggen ze wel eens in muziekland uh, dat het ook wel eens therapeutisch werkt. Werkt dat voor jou ook zo? Absoluut, absoluut. Ja? Ik, ja, ik, uh, ik zou niet uh, wat dat betreft uh, zonder kunnen ingaan. Ja. Uh, nou ja goed, uh, je hebt eigenlijk al verteld waar het, uh, waar het liedje over gaat, uh, maar uh, kunnen we, uh, want, want ja, bij jou is het eigenlijk een, een proces wat, wat, wat zich niet helemaal uh, laat leiden in, in de zin van nou ja over een uh, maand is er weer een nieuwe single af of wat dan ook, maar kunnen we dan nog uh, toch in de nabije toekomst wat misschien van jou nog gaan verwachten? Ja, want uh, ja, de, dit liedje is bijvoorbeeld al wel weer wat eerder opgenomen. Ik neem het vaak wat eerder, zeg maar, in huiselijke setting, werk ik dat uit, uh, neem ik dat op, is het opgenomen. En dat, dat duurt dan even voordat ik dat uitbreng. Dus er ligt nog een ander liedje klaar, wat ik denk nog net voor de zomer ga uitbrengen. Mm -hmm. Life carries on. En uh, momenteel ben ik bezig, ja, eigenlijk net met mijn producer in overleg met een ander nummer waar we mee aan de slag willen gaan en ik hoop dus uh, ja ook een paar weken zodanig ver te zijn dat ik dan ook echt weer kan gaan opnemen mm -hmm. uh, maar nu zijn we nog een beetje daarvoor met het creatieve stuk bezig van ja hoe, hoe ga je zo'n uh, wat ik geschreven heb uh, zo klein zeg maar uh, hoe gaan we dat inkleuren welke instrumenten komen daarbij en welke sound wil ik daarin? allemaal en... van dat soort dingen ja, ja, ik vind dat wel heel erg leuk. Dus uh, dat geeft me ook alweer energie, moet ik zeggen. En uh, motiveert uh, van de ene kant heel erg om vooruit te willen. En van de andere kant weet ik van ja, als ik dat wil, zal ik ook echt nu nog wel eventjes rust moeten nemen. Want als ik te hard ga um, onder deze tochtkant van die meter voor. Ja, je bent hard rent op die snelweg, want <laughs> ja, je auto gaat vanzelf een keer stuk of zo. <laughs> ja, eh, nog even voor de, de mensen thuis die jou nog even willen vinden op het wereldwijde web. Waar kunnen ze dat doen? Uh, nou, op uh, Facebook, uh, Joyce Martens Music, op Instagram, uh, op Spotify, onder Joyce Martens, uh, YouTube. Alle, ja, eigenlijk alle bekende platforms ben ik te vinden. Uh, dus ja, daar zijn ook alle eerdere nummers. En uh, ja, met name zeg maar, op mijn socials vertel ik ook heel veel uh, achter de nummers uh, als mensen dat interessant vinden. Dan gaan we hem ook uh, nu laten horen. To get up, already tired, at the moment, the first light shines through Trying to wake my body, that feels broken from the night From fighting, all the demons that never see any light They fade, when it's time Fast to escape from my roof through by keeping on going, by pushing myself harder and harder, until that point that there is nothing left to grab onto, and my fingers will let go one by one, I know that it's done, and yet Trying to hit the brakes for this very first time Cause running whenever never get me far It's hard to feel hurt, but that's just a part of very first time dat was Joyce Martens met het nummer Highway. Ze vertelde dat ook op een hele mooie manier over de afslagen die je onderweg moet nemen als het allemaal een beetje te veel wordt. Tenminste, dan is het een En Dan kan je het beter even gas terugnemen. Als het goed is, gaat collega Fred Heij het interview nog een keer uitzenden op zaterdagmiddag. ...in zijn programma tussen 5 en 7. ...en wellicht draait hij dan ook even de nieuwe single. Dat weet je maar nooit. Hanneke Laura, die kennen we als ja, songwriter... Eh, als, ...ook als zangeres van Traditionals. Maakt ook eigen muziek, alhoewel dat een beetje... ...ja, toch moetjesmaat is, omdat de Traditionals... ...toch meer de aandacht op eisen. Eh, maar 27 mei schijnt er een fotoboek uit te komen van... Allerlei favoriete plekken van mensen die wonen in Den Haag. En ook in het bijzonder in Duindorp. En daar schijnt Hanneke Laura uh, te wonen. Uh, toch heeft ze ook een liedje geschreven over de natuur. En dat we daar heel voorzichtig mee moeten doen. Hier is de tijd.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 Day to wait for crap. We need to turn the tide. We need to turn the tide. We need to turn the tide. We need to turn the tide. In a stranger, well, here in our manger lies our little sprout. What does he have? Is he tall, dark, and handsome, or am I chasing phantoms, fearing you'll back out? a child in a better way dan... een tijdje terug dat we dit uh, nummer uh, hebben laten horen. Ethan Huis met de Monogram vial, uh, Veil, moet ik eigenlijk zeggen, want uh, zo uh, is de titel van de EP. En het nummer is Josephine. En de dame die je hoort is ook geen onbekende, want uh, ik heb wel eens uh, eerder in haar uh, andere vorm onder Cloud Cuckoo uh, wel eens het nodige laten horen. Dat is namelijk de dame die daarachter schuilt, is Juri van Gemert. En het was als het goed is, en ik heb hem ook aan de telefoon Ethan Huis, een murder ballad, klopt dat? Ja, klopt, zeker. Goedenavond trouwens. <laughs> ja, goedenavond, want uh, dat is nog wel een hele tijd uh, geleden, uh, Ethan. Want uh, in de aanloop even naar dit uh, gesprek toe. Uh, denk ik dat het zo, zo gauw wel eens uh, drie jaar geleden kon, uh, kon zijn geweest. dat ik die telefonisch in de uitzending heb gehaald. Ja, klopt. Je was trouwens, geloof ik, in de war, want je noemde het net een EP. Ja? En dit komt van een LP. En een daarom... LP? Hierna is in de coronaperiode ook nog een EP verschenen. Zie je, dus ik haal oh, weer uh, gewoon dingen door elkaar heen. Hè? Maar dit is dus gewoon een album. Punt. Ja, dit is gewoon een album. Ja. Uh, zei ik het eigenlijk goed? De Monochrome veel? Ja, zo zei je het goed. Ja. Ja, okay. Ja, want uh, als je, of ze Engels ve. I -L, dan heb ik er altijd last... <laughs> op een, een of andere manier dan moet ik weer gaan nadenken... van wat het ook alweer was. Um, ja, dat is, nou ja, hoe, hoe, hoe hebben jullie dit eigenlijk ook uh, zo, zo bedacht? Uh, want het komt meer uit jouw koker... maar had jij op een gegeven moment bedacht... ik heb er toch een dame bij nodig... om er een hele mooie, ja, een mooie uh, draai aan te geven aan dit uh, nummer? Nou, het was... ik, ik werk al sinds... Uh... Dat was het eind 2017 samen met Jori mm -hmm. En toen uh, hadden we al een album samengemaakt, de Secret Us in 2018. Huh? En ik was aan het schrijven voor uh, toen een opvolger. En ik reisde toen heel veel met de trein en uh, op station zandraai, ik kom zelf uit zandraaien, niet helemaal in de buurt bij jullie. <laughs> nee. Maar dan um... En ik, als je dan op station, op station Vendrij wacht... op de trein naar Nijmegen... dan kijk je uit op een villa. En die villa die heet Josephine. Mm. Josephine. Ja. En die stond heel lang leeg. Inmiddels niet meer trouwens. Ja. Um, maar die hadden ook wat ge geblendeerde ramen en dergelijke. En ik was er gewoon een verhaal bij in fantaseren... wat in dat huis gebeurd zou zijn. En waarom dat te koop stond. Ja. En... Uh, ja, daar kom ik natuurlijk gelijk bij morgen uit. Ja, ja. Dat is, het, het, ik, ik weet dat er ooit ook eens... één een iemand is geweest in Engeland. Die heeft een, een, ja, een spannend boek... daarover geschreven. Niet uh, gebaseerd op, op het huis. Maar gewoon iets wat uh, die dan... dagelijks in de trein zit. En ineens uh, kijkt hij ergens in een, in een uh, huis naar binnen. En dan ziet hij dat er iets... Uh, gebeurt wat uh, niet helemaal pluis... en heel duister is. Zoiets. En dat dat, nou ja... ...daar doet het mij een beetje aan denken aan, dit, uh, dit verhaal. Dus... Ja, daar was ik zelf niet mee bekend. Maar ja. Ja, om nog jou vaak te beantwoorden van, uh, hè, met, met Jori erbij. Ja. Kijk, zij zat al in een band. Al, uh, ze, zing, ze zong toen vaker ook tweede stemmen. En we hadden ook wel eens hier en daar echt een duet. Ja. Waar zij wat niet focus van rekening nam. Ja, en dat was bij dit nummer logisch... ...omdat het uh, deels geschreven is vanuit het mannelijkse perspectief... ...en deels vanuit het vrouwelijke perspectief. Ja, ja kom je er al snel bij uit dat het natuurlijk een duet gaat worden. Ja, uh, maar in die tussentijd, ja, want uh, er is uh, veel gebeurd uh, in die ja. drie jaar, denk ik. Uh, want uh, ja, je bent toch uh, wel weer bezig, nu. Inderdaad, ik ben sinds januari vorig jaar aan het werken aan een nieuw album. Dus in janu januari heb ik mijn eerste liedje hiervoor geschreven. Ja. Uh, dus nu zijn we een klein anderhalf jaar verder en zijn alle opnames en het mixen en het masteren en alles is afgerond. Ja. Op dit moment uh, wordt, de, de, ja, wordt die op cd en lp gedrukt en in september komt er weer een nieuwe plaats. Dus ik ben eigenlijk de laatste jaar, anderhalf jaar daarna toe in het werk... qua het schrijven en het opnemen, het hele proces. Zeg maar. ja. Ja, uh, vergt dat veel van, uh, van je tijd en aandacht in dat opzicht? Ja, want je bent niet alleen de uren dat je er daadwerkelijk mee bezig bent. Maar je bent natuurlijk steeds aan het nadenken. Dat gaat bijvoorbeeld in het begin als je liedjes het schrijven bent. Uh, je, wil, je schrijft niet gewoon tien liedjes en je hebt een album. Hè? Zo simpel is het niet. Het moet ook iets afwisselend zijn. Je kunt niet alleen maar ballades hebben, ik noem maar wat. Ja. Het moet een beetje uh, ja, een afwisselend geheel zijn. Het moet een logisch geheel zijn. Daarbij mee in het stoeien. Uh, als je eenmaal wat liedjes hebt geschreven... Uh, ja, dan moet je af en toe kill your darlings. Liedjes die je... Ook tof vindt. Maar toch geen plekje kunnen vinden op het album. Dan mm. moet je streng zijn op je selectie. Ja. En dan heb je je selectie. En dan is het ook nog in welke volgorde moet je komen ja. staan. Ja, ja, ja, ja. Op welke kleur vinyl ga ik ze drukken. Waar ja. ga ik optreden. Et cetera. Dus je bent er in je hoofd eigenlijk vrijwel continu mee bezig. Ja. Um, nou heb ik me ook laten vertellen. In album en muziekland. Dat het ook een beetje een, een soort van thema. Of een rode draad moet hebben. Uh, hoe zit het met jou met het uh, albummateriaal Wat je dus nu. Ja, aan het maken bent. Zit er een, uh, een lijn in? Zitten er de uh, liedjes die uh, allemaal een beetje verband met elkaar houden? Textueel wel. Muzikaal is het denk ik mijn meest diverse album tot dusver. Ja. Um, waar bijvoorbeeld Monaco veel heel duidelijk uh, ja, in de country Americana bleef hangen, zeg maar, de hele plaats. ja, ja. En uh, ja, natuurlijk ook wat uitstapjes, de Murder Ballad, et cetera, met, met de blazers heb je ook even wat anders. Mm. Maar op de nieuwe plaat is muzikaal gezien. Uh, ook, ook de nieuwe single is bijvoorbeeld, ja, er zit best wel wat rock en blues invloeden in. Ja. Uh, er staat een nummer op wat meer like jazzy is. Er staat een, een, een regelrecht bluegrass nummer op. Het gaat meer meerdere kanten op, zeg maar. Ja. Uh, en, maar tekstueel uh, zit er wel een draad in, want ik merkte toen ik aan het schrijven was voor de plaat, dat heel veel liedjes als metafoor iets met een, een, een snelweg, een road hadden zeg maar in het leven mm. dus de, de werktitel was eerst uh, Songs for the Road, alleen merkte ik dat, dat de echte rode draad van, van, van de plaat was, dat er veel verhalen ik denk drie kwart van de nummers gingen over beslissingen die je soms in het leven moet maken, voor kies je voor zekerheid of ...waag je de sprong in het diepe, zeg maar. Ja. En de plaats heet The Road and the Wilderness. Dat slaat er ook, al. blijf je die erge pleivijden weg... ...blijf je die volgen of, of ga je een sprong in het diepe of in de wildernis maken. En dat is een beetje wel de rode draad. Ja, uh, is dat, want je hebt dus nu, je vertelt net, een hele ander soort stijl. Heeft dat ook altijd een beetje je ja, aangetrokken? Uh, trok het je altijd aan een beetje ook om dat soort muziek uh, te maken? Ja, ik vind sowieso... als ik een, als ik een, gegeven een bepaalde plaat heb gemaakt... en, en, en, en ik vind zelf bijvoorbeeld dat, dat die goed gelukt is... net als met Monocom Veel. Vale. Ik wilde toen een beetje een tijdloze verhalende plaat maken... in het Amerikanen genre. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan. Het heeft voor mij niet heel veel zin... om dan precies zo'n plaat nog een keer te proberen te maken. Dat heb ik gedaan. Dus ik wil dan af en toe iets nieuws op de horizon... Hè? Uh, iets, iets, iets nieuws proberen. En ik ben zelf... Wel singer-songwriter... Ik speel veel akoestisch... Maar ik ben, ik ben ook altijd een rockliefhebber geweest... Ik heb mm. ook altijd van elektrische gitaren gehouden... Ja. Dus ik, ik dacht... ja, Ik vind het ook wel leuk om... Het is dus niet op de hele plaat... Maar op bepaalde nummers om even net wat... Uh, dominantere... Uh, elektrische gitaren... Wat, wat je ook gelijk hoort op de eerste single... Die staan ook net wat harder in de mix... Net wat meer schurend geluid... Um, vond ik deze keer wel leuk... Om, om ja, ook een beetje die kant... ...her en daar mee op te gaan. Ja. Uh, zijn er nog dingen die we moeten weten... ...over bijvoorbeeld de single die... ...ja, volgens mij is die inmiddels uit. Desert Moon, uh, moeten we er iets over weten? Uh, ja, Desert Moon is nu net uit. Eerste single, er gaan er nog twee komen... ...en dan komt de plaat in september. Hmm. In twee kleuren vanille trouwens ook. Ja. En uh, de single gaat over... Uh, ...als je blinde ambitie hebt en mensen die dan in blinde ambitie heel veel willen bereiken maar eigenlijk het moreel kompas een beetje verliezen en mensen daarmee misschien ook kwaad doen, bruggen verbranden uh, uh, over lijken gaan uh, metaforisch gezien mm. uh, en dan uiteindelijk op een punt van bestemming komen, maar dan denken ja, is dit het nu en wie heb ik nu nog over zeg maar van intimie uh, en, en dat gevoel wat zo iemand daar heeft die is dus in de wilde, spreekwoordelijke wildernis alleen uh, gaat, dat, gaat dat liedje over. Dus het is een beetje een. een, een uh, hoe zeg je dat? De boodschap van het nummer is: ambitie is goed, maar niet ten koste van alles. Goed, dan gaan we hem laten horen. Hier is Desert Moon van Ethan Huis. Oh.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 Sky, are oh, a million reasons why never chase after a lie. Oh, that desert boat inside. Oh, oh, oh, oh. En heel langzaam app uh, dat dan weg. eerst Jean was dat met Homesick. En uh, ja, we herkennen ervan uh, van een eerdere single. Dan moet ik die, die er weer even bijpakken. Uh, dat is altijd leuk. En ik moet ook ondertussen opletten op de tijd. Want anders dan, uh, zit ik uh, heel erg zodanig weer uh, met iets waar ik uh, niet bij moet zijn. Want het is uh, de vorige single Sleep Tonight. En dit is de opvolger. Die is vorige week uitgekomen. Het nummer heet Homesick. Um, ik verwijs je even naar de 3 voor 12 Noord-Holland binnenkort. Want uh, daar worden de singles de beste releases even besproken. En dit is één van de beste releases. Die is uitgebracht. Zou ook bij de volgende. En dat is meteen ook de debuutsingle. Die man kennen we nog uh, van, als frontman van Sai Hollywood. Maar die bestaat inmiddels niet meer, die band. En Niels Buis heeft nu gewoon een eigen single uh, gemaakt. Die hij vorige week tijdens de Pierce Songwriters Guild avond op vrijdag in Pierce 10 heeft laten horen. Horen, hier is learning stil tot aan het nieuws van 8 uur.